Het aantal lichte aardschokken in de provincie is sinds het begin van dit jaar toegenomen. Stijging wordt toegeschreven aan de gaswinning door de NAM. Juist vandaag bezoekt minister Kamp het gebied in Groningen in verband met de gaswinning en de ophef daarover. De Egyptische president Mossi treedt niet af, dat heeft hij gezegd in een toespraak op de staatstelevisie. Mossi zegt dat hij democratisch is gekozen en dat hij handelt volgens de grondwet. Eerder op de avond eiste de Mossi dat het leger een ultimatum aan zijn adres intrekt. Dat ultimatum loopt vanmiddag om vijf uur af. In een reactie zegt het Egyptische oppercommando dat het leger bereid is te sterven bij het verdedigen van de bevolking tegen terroristen, radicalen en gekken. Dat staat op de Facebookpagina van de legertop. Bij botsingen tussen aanhangers en tegenstanders van Mossi zijn zestien doden gevallen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het vliegtuig van de Boliviaanse president Evo Morales... dat onderweg was van Moskou naar Bolivia... is de toegang tot het Franse en Portugese luchtruim geweigerd. Dat heeft de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens hem deden verhalen de ronde... dat klokkenluider Edward Snowden aan boord van het toestel was. Dat hij mee zou vliegen van Moskou naar Bolivia. De minister ontkende dat dat het geval was. Omdat niet via Frankrijk en Portugal gevlogen mocht worden... maakte het toestel van Morales een tussenlanding in Wenen... Morales bracht de afgelopen dagen een bezoek aan Moskou. Daar zei hij dat hij een asielaanvraag van Snowden in overweging zou nemen. Het weer vanuit het westen gaat het de komende uur opnieuw regenen. Komende ochtend eerst nog regen. In de middag wordt het wat droger. maar Het blijft overwegend bewolkt en het wordt 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Leon Mastic. Goedemorgen. Het is woensdag 3 juli 2013. De dag dat in 2001 de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal... Van het Koninkrijk der Nederlanden toestemming verleend voor het huwelijk tussen inmiddels Koning Willem-Alexander en Maxima Zoragietta. En vandaag is het precies 127 jaar terug dat Carl Benz... zijn eerste proefritje maakte in zijn auto. Hij deed dat in Mannheim. Met 15 km per uur maakte hij de straten onveilig. Eveneens is het vandaag de verjaardag van misschien wel Nederlands favoriete atleet Shirendi Martina. Hij wordt vandaag 29 jaar. Andere jarigen vandaag zijn actrice Faya Laurens en Wikileaks-oprichter Julian Assange. In 1967 zong Jim Morrison This is the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Vier jaar later overleed de Doorszanger al op 27 jaar leeftijd. Dat was op 3 juli 1971 in Parijs. Groot Doors-fan en technicus bij de Bootleg Doors, Leon Lagerijk, is deze week in Parijs om bij het graf van Jim Morrison te zijn. In het kader van de Anno bellen we vandaag met hem. Goedemorgen, Leon. Goedemorgen. Ben je vandaag al bij het graf geweest? Uh kom ik uh, na zes uh, in Parijs om en uh, waar het 6 uh, inmiddels al gesloten maar we gaan over een uurtje of vier gaan we even kijken over een uurtje of vier op weg naar Perlaschess want daar ligt die, die indrukwekkende begraafplaats in Parijs ja, ja hoe ziet zo'n dag er voor jou uit als je daar bent bij het graf uh, ja even een paar momenten terug herinneringen uh, een hoop leuke oude vrienden zien van vroeger van jaren geleden ja het is een uh, Beetje drukke dag, hoop mensen ook, hoop, hoop interviews. Hoop radio, hoop televisie. Ja. Ja. Ja, het is een, een, een, een weerzien van een hoop oude bekenden en een hoop oude memories. Beschrijf die herinneringen eens, want je zegt ik neem er een paar door. Kun je ze met ons ook eventjes delen? Uh, ja, wij die hier ook met onze eigen band een aantal keer opgetreden in Parijs. Dus je gaat sowieso een hoop mensen zien die die herinneringen ophalen. Uh, wat mensen die in de in, in, in verzamelaars-collectorswereld wat uitwisselen. Dat gebeurt ook weer ieder jaar. En ja, het is gewoon tot groot feest. Uh, ondanks dat het uh, ja, eigenlijk geen feest hoort te wezen. Nee, nee maar het is, het is, wat dat betreft is ook dat deel van, uh, van de begraaflaats-pelsjes... is, is, is ook, ook een beetje een soort van bedevaartsoord uh, geworden. Volgens mij staan er zelfs dranghekken om het, om het graf uh, van Jim Morrison heen, of niet? Een aantal jaren is het noodzakelijk om daar hekken in te zetten, anders dan, uh, ja, worden gewoon grafschennis verpleegd en dat is niet de bedoeling. Want, want hoe druk wordt het op een dag als vandaag? Uh, ja, etterlijke duizenden. Ja, echt, hè? Maar dan wel over, de, ja, wel over de dag verspreid hoor. En het is eigenlijk heel de week uh, een beetje uh, de naartoe leven naar die dag. En iedereen die gaat altijd even kijken. Ja. Uh, ook een aantal dagen van tevoren al. Ja, Jim Morrison, een grootheid, 27 jaar slechts geworden. Hij is een van die grote artiesten die behoort tot de Forever 27 Club. Kun je dat korte leven van Jim Morrison toch even beschrijven voor ons? Ja, kort, krachtig, uitbundig. Eh, rebels, eh, heel erg aanwezig. Op sommige momenten, op andere momenten eh, door middel van eh, geestverrijd in de middelen helemaal niet. Eh, ja, het is voor mij een... Eh, een absoluut hoogtepunt uh, qua muziekgeschiedenis. Ja, wat sprak zo aan aan hem? Uh, ja, de manier van leven, uh, teksten van uh, uh, zijn gedichten die verwerkt worden in de muziek. Ja, het is... Ik werd geïnspireerd op Moonlight Drive, uh, op vrij jonge leeftijd al en dat heeft mij... Uh, want, ja, wat, uh, want hoe oud was je toen? Toen was ik zelf 16. 16. En dan hebben we het over... 19... Uh, 84. 1984. Dus in ieder geval uh, ver ook na... Uh, de dood van Jim Morrison. Ja, ja, ja, absoluut. Ik ben zelf van 1968. dus. Ja, was... Ik heb het... Uh, niet bewust meegemaakt... Nee. Dan, dan, dan ontstaat die liefde voor de doors. Kun, kun je dat omschrijven? Want ik kan me ook voorstellen dat dat dan een, een, een periode is... waarin je eigenlijk ook soms alleen maar bezig bent met die muziek. Uh, ja, zeker in het uh, begin jaren 80... Uh, toen het internet nog niet uh, helemaal al in opkomst was. Ja, begin je te zoeken naar live-opnames. En dan ga je dingen horen die, die veel meer... Uh, Jim Morrison is en zijn als, als de, de originele studio-opnames. Waar alles keurig netjes in lijnen gezet moet worden. Ja, want hoe, hoe, uh, zik, hoe, hoe hoor je dat? Ja, uh, Morrison was niet de man die uh, leefde volgens de regels. Hè, die wilde zijn ding doen. En dat, dat hoor je veel meer terug in de lijfopnames uh, die je uh, destijds gaan maken uh, en dat poetlex dat neergezet en die ga je verzamelen op beuzen afstruinen. Tegenwoordig gaat het allemaal vanuit een luiwe stoel. Hè, achter het internet vandaan. Maar vroeger moest je het echt. Uh, uh, alle beurzen afschuinen. Om, om maar in spulletjes te komen. Ben nee. ja, jij een van die grote fans, Leon? Hoe ver ga je in je liefde voor Jim Morrison? Uh, dat gaat best wel ver. Uh, sterker nog zo ver dat ik uh, mijn met beide kinderen ernaar genoemd heb. Die heet allebei Jim Morrison? Nee, mijn oudste zoon heet Jim. En de jongste zoon heet Morrison. <laughs> Oh, oké, nou, wow. dat, is, dat is wel liefde die ver gaat, inderdaad. Ja, zijn die ook weer fan geworden van de muziek, of niet? Uh, ze zijn inmiddels uh, tien en drie jaar, dus uh, zo ver drijf ik het er niet op. Maar ja, bij die, bij wel, die uh, van tien kun je inmiddels wel een beetje beginnen, toch? Ja, die begint wel wat uh, met, met uitspraken te roepen af en toe. Maar uh, en en, wat, en wat, wat, wat, wat moeten ze echt horen dan? Ja, in principe gewoon eigenlijk alles. Ja. Maar dat krijgen ze mezelf wel mee... Uh, daar zorg je wel voor. Ja. Nou, bedankt, Leon Lagerdijk. De, groot fan vandaag op uh, Perla Serge in Parijs. Laten we ook maar even wel draaien dan van de doors, toch? Ja, dat is okay. even. Ja, in ieder geval veel succes daar nog in uh, Parijs. De doors nu oh. op Radio 1. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Riders on the Storm.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 on the storm, riders on the storm, into this house were born. 10 minuten over vier is nu al wakker van omhoog BNL op Radio 1 natuurlijk de Doors en Riders on the Storm. Het is uh, eventjes kijken 14 minuten over vier bijna en daarmee het uh, tijd om uh, even naar de kranten te kijken, uh, want die worden weer meegesleurd naar de kiosk. Vakken vullen, oppassen en folders en kranten bezorgen, dat zijn de populaire baantjes onder de jeugd. Maar misschien is het beter om te stoppen met dat werk, want Trouw schrijft dat bijbaantjes slecht zijn voor de schoolprestaties. En dat niet alleen, 39% van de werkende pubers zegt ook nog eens niets te leren van hun bijbaantje. En als je dan wel hebt geleerd van je opleiding en je bijbaantje... zelfs dan kan je zonder werk komen te zitten. De Volkskrant meldt dat er veel te veel mensen worden opgeleid... voor een baan in de kinderopvang. Er zijn minder mensen nodig, maar de opleiding is zo populair... dat er een overschot van gediplomeerden ontstaat. 14.000 mensen in 2015. En dat is veel. En er is nog meer te melden over Werkend Nederland. Ruim een kwart van de werknemers spreekt zijn baas aan. Met u en bijna de helft van de werkenden... ervaart een grote afstand tot zijn baas... Een kwart van het personeel voelt zich door de baas zelfs als mindere behandeld. Dat is vandaag allemaal te lezen in spits. Die, die, diezelfde krant maakt naast werk ook tijd voor vakantie. Want wat blijkt? Ondanks de crisis gaan we vaker op vakantie. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Wat ooit een luxe was, is nu een eerste levensbehoefte. En dat terwijl de stresshormonen ondanks de vakantie gewoon door ons lichaam gieren, schrijft de krant. En we hebben de ontwikkeling op het uh, Tagirplein, waar alle kranten vol mee staan. Er is namelijk een grote massa demonstranten op de voet uh, in de Egyptische hoofdstad Cairo om te protesteren tegen de zittende president Morsi. En voor het laatste nieuws hierover gaan we weer eventjes naar onze correspondent Esther Meerman. Goedenacht Esther, goedemorgen. Goedenacht, ja, goedemorgen. Ja, we spraken hier net ook al eventjes, uh, maar er is de afgelopen uren flink. Wat gebeurt? Wat is er aan de hand daar? Uh, ja, het is aan de overkant van de Nijl in de, de wijk Giza. Is het uh, ja, vechten tussen uh, uh, aanhangers van Morsi en uh, zijn tegenstanders. Ja, ik begrijp dat de politie daar ook bij betrokken was, bij die vechtpartijen. Ja, er gaan geruchten dat er een... Uh, nou, het is bevestigd dat er een uh, politiechef is, uh, is overleden. En, uh, en dat, dat duidt erop dat de politie zelf dus aan het vechten is tegen de moslimbroeders. Ja, en in welke context moeten we dat plaatsen? Die politie is aan het vechten zelf. Tegen wie? Uh, tegen de moslimbroeders. Ja, en, en, en ja, jij zit nu waarschijnlijk nog vlakbij het Tagierplein. Ja. Hoe is de situatie daar? Uh, daar is het heel rustig. Het, er, staan, er zijn nog een paar honderd mensen, denk ik. Krijgen die wat mee van, van de onrust aan de overkant van de NL? Uh, ja, via... Via het nieuws, denk ik. Ja. Maar ik denk ik denk dat, dat ook wel is waarom veel mensen naar huis zijn gegaan. Want het is, het is, het is ja het is zeg maar aan de overkant van de brug op een paar kilometer vandaan. Mm -hmm. En uh, ik denk dat daarom veel mensen naar huis zijn gegaan. Dat ze bang zijn dat het overwaait. Ja, laten we eerst even, even teruggaan dan nog naar uh, eerder uh, deze nacht of eigenlijk gisteravond, uh, want toen was er de speech van Morsi. Uh, hij sprak. Heeft hij nog opzienbarende dingen gezegd? Uh... Hij heeft vooral laten blijken dat hij, uh, of hij heeft vooral laten weten dat hij niet, niet zal opstappen vrijwillig. En uh, hij had het heel erg veel over uh, legitimiteit. Dus dat hij, uh, dat hij democratisch verkozen is. Dus dat hij daarom uh, niet zomaar uit zijn positie uh, gezet kan worden. Wat ja. uiteraard is wat het leger nu wil doen. Ja, het leger heeft uh, wat dat betreft de kant van het uh, volk gekozen. En het leger heeft ook nog een, nogal wat invloed hè, in Egypte. Uh, ja. ja, in principe wel, ja. Het is, uh, ja, je hebt hier nog de, de dienstplicht. Dus het leger is eigenlijk ook het volk. Weet je, er wordt net gezegd dat Egypte, uh, het leger is, zijn de zoons van Egypte. Dat zijn ze ook letterlijk. Ja, dat zijn ze letterlijk, ja. Nou, daarom, daarom zijn ze belangrijk. Want er is dat ultima, ultimatum van het uh, leger. Volgens mij uh, verloopt dat zo'n beetje als de ochtend hier in Nederland uh, voor, voorbij is. Ja, wat gebeurt er dan? Uh, ja, dat is de grote vraag. Maar het is vooral nu, ik bedoel, zijn, uh, bij die gevechten aan de, in, uh, in Giza zijn inmiddels uh, 22 doden bevestigd. En er wordt nu al, mensen vragen zich nu uiteraard af waarom het leger niet ingrijpt. Want het leger heeft uh, vorige week gezegd: van nou ja, als er grote protesten zijn, en dit, is, dit, dit gebeurt na een groot protest, mm. uh, zullen we tussen, uh, tussen de twee partijen in gaan staan en zullen we mensen beschermen. Ja, maar dat, dat doen ze nu dus niet. Dus dat is een beetje. Uh, ja. de vraag is vooral nu waar het leger blijft. En ja, wat ze dus als dat ultimatum afloopt over twaalf uur, wat ze dan gaan doen? Ja, wat Morsi denk je... stapt in ieder geval niet uit zichzelf op. Um, dus ja, er zal iets. Ja, er zal een uh, koel gepleegd moeten worden of zo, denk ik. Ja, die Morsi die zei in zijn speech gisteravond dat hij uh, niet van plan is om op te stappen, niet toeg geven aan de druk die uh, vanuit de bevolking uh, ja, op hem afkomt. Nee. Kan, kan hij nog verder? Is er nog, een, is er nog een ingang ergens te vinden voor hem? Nee, dit is echt nee, dit is echt voor hem. Nee, dit nee, dit, dit, nee. Nee, dit, nee, dat kan niet. Het volk heeft inmiddels zo luid en zo duidelijk laten weten dat ze, dat ze hem echt niet willen hebben. Ja. Hoe, hoe kijkt de internationale gemeenschap er tegenaan? We hebben het natuurlijk over een democratisch gekozen leider. staat nu onder druk. Het leger lijkt de macht over te nemen. In ieder geval voorlopig. Ik kan ja. me voorstellen dat daar internationaal ook wel kritiek op is. Of is dat totaal niet zo? Ja, er is internationaal wel kritiek op. Maar ja, er zijn wel meer democratische leiders geweest die. Uh, uiteindelijk nog zijn afgezet. Of mensen die uiteindelijk nog... Uh, ja, waarvan die uiteindelijk nog moesten opstappen... omdat het volk tegen ze was. Wat verwacht jij nu voor de komende uren? Want zojuist spraken we weer en zei je van... ik denk dat het eigenlijk wel rustig zou zijn. Uh, het, het is onrustig geworden. Zal dat de komende uren tot dat ultimatum nog zo blijven, denk jij? Nou, wat meestal het geval is bij, uh, bij, uh, bij rellen zoals deze... of bij, bij, bij gevechten zoals deze... is dat het zodra het uh, licht wordt, wordt het weer rustig... En als zodra het weer donker wordt, uh, laait het weer op. Maar ja, ik weet niet. Ik verwacht wel dat het dode aantal uh, nog ontzettend zal oplopen. Uh, want de, ze lopen rond met machinegeweren. daar, Dus er wordt, er wordt echt wel vrij heftig gevochten. Uh, en doden zoals dat nu op 22. Ik denk dat dat nog... Uh, ja, dat, dat gaat ongetwijfeld nog oplopen. En ja, ik denk dat ze in de loop van de ochtend... Zullen ze er wel, ja... Ze, als het leger niet ingrijpt, zullen ze er... Ja, ik weet niet of ze er uit zichzelf mee ophouden. Ik heb uh, geen idee. Inmiddels dus 22 doden bevestigd bij de rellen in Cairo. De opstanden daar. Esther Meerman vanuit Cairo, dankjewel. Doe voorzichtig daar. Hè. Ja, dankjewel. je mm, wel. nog steeds naar uh, Nu Al Wakker op Radio 1. Het is 20 minuten over 4. Dit is uh, Omroep WNL. Tijd alweer voor het laatste nieuws. En Bas Redeker komt al binnengelopen. En dan starten we het muziekje maar gewoon. Bas, welkom. Het nieuwsminuutje. Ja, volgens de fracties van VVD en PVDA moet identiteitsfraude dus strafbaar worden. Wie zich op internet voor een ander uitgeeft, moet tot vijf jaar celstraf kunnen krijgen. Het gebruik van een valse naam, vals adres of vals telefoonnummer is straks niet meer toegestaan als de partijen hun zin krijgen. Het runnen van bijvoorbeeld een parodie-account... wat momenteel vrij populair is op Twitter... dat zal niet strafbaar worden. Satire mag, al dus de partijen. Europol is trots op recente resultaten. Bij een operatie tegen drugs en wapensmokkel... waar meer dan 30 landen aan meededen... is een grote hoeveelheid goederen in beslag genomen. Even de harde cijfers... 30 ton drugs, 42 wapens, 8 ton chemische middelen... 170.000 dollar in contanten, 15 schepen en er werden 142 mensen aangehouden. Nederland deed ook mee met de operatie. Tot slot een apart bericht uit Amerika. Uh, de regering die gaat een essentieel onderdeel van het plan... om gezondheidszorg op de schop te nemen uitstellen. En dan niet even een weekje, maar zelfs tot na de volgende verkiezingen. Dat is een zet die de republikeinen verleiden tot het roepen... dat zelfs de regering nu ziet dat Obamacare een mislukking is. President Barack Obama heeft zich voor deze Amstermijn als doel gesteld... de gezondheidszorg van Amerika te herstructureren... maar lijkt daar nu voorzichtig van terug te komen. Tot zover. Het minuutje. En dankjewel daarvoor, Bas Redeker. Tijd voor muziek van Nederlandse bodem. Deze band scoorde eind jaren 90, begin 2000 een paar radiohits... Het is de band Johan en Day is dan op radio 1 Sun comes shining through. Radio 1, waar u naar nou luistert. Vier minuten voor half vijf. Radio 1 en nu al wakker. De ene na de andere band klapte afgelopen weekend... tijdens de grote prijs van Groot-Brittannië. En daar is de Formule 1-wereld niet blij mee. Pirelli is de enige leverancier van de banden en zal vandaag een verklaring moeten geven aan de VIA. En de VIA is de Internationale Federatie van Auto en motorsporten. Ook worden er over twee weken extra testritten gereden met de banden van Pirelli. Allemaal om de boel een klein beetje te sussen. Rubber is rubber zou je denken, maar dat is toch net even anders. Werner Budding, autojournalist van onder meer de Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat een ellende zeg. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, je zou zeggen dat is de, het beste spul wat je kunt krijgen, die banden, maar dat valt tegen. Ja, dat nou, valt tegen. Ja, weet je, ja, ja, ellende. Het valt eigenlijk ook wel weer mee. Want het is wel het spektakel. Hè? Er kijken bijna een miljard mensen naar Formule 1. En die zitten te wachten op het spektakel. En dat was het natuurlijk afgelopen zondag. Hè? Met vier van die klapbanden. Dus, ja, Pirelli is niet blij. Ik denk dat de kijker, uh, ja, die heeft er wel van kunnen genieten, volgens mij. Ja, is, is, is, is de Formule 1-kijker zo vreemd Ik bedoel, op het moment dat je, dat je wielrennen kijkt... dan wil je ook niet een heel, heel peloton zien omvallen, uh, om toch? Nee, mee eens. En, en we willen natuurlijk ook geen nare klappen zien zoals uh, destijds uh, in 1994 nee. met Senna. Maar een, een exploderende linkerachterband en dat dan vier keer achter elkaar, ja, dat maakt het natuurlijk wel spannend. En ja, dan kun je natuurlijk ook als kijker, als liefhebber gaan afvragen, wat gaat er dan komende zondag gebeuren daar in Duitsland? Hoe liggen die eisen voor de bandenfabrikant? Ja, die eisen liggen hoog. Um, er wordt ook heel veel verwacht van die band. Um, de FIA, de, de, de internationale organisatie, die wil dat er een band... die, die heeft gevraagd aan Pirelli um, ontwikkel, een band... die uh, varieert in karakteristiek. Oftewel, die niet de hele tijd op dezelfde manier afrolt. Dus, dat, uh, simpel gezegd, het ene rondje... moet die eigenlijk ietsje minder snel zijn dan die andere ronde. Nou, Dat hebben ze bij Pirelli blijkbaar ietsje te goed opgevat. Want de band varieert heel erg. Er zit enorm veel verschil in, uh, in rondetijden. Ja, en, en ze hebben nu dus werkelijk werkelijke probleem omdat ze uit elkaar springen. Mm, dat hebben ze opgelost, want uh, het probleem is nu zo dat er een staalgordel in zit. Die staalgordel wordt te heet uh, en daardoor, daardoor ploft hij uit elkaar. Ze zijn nu aan het testen met een uh, carbon staalgordel en die zit er komende zondag zit die in die band en dan zal het probleem verholpen zijn. Er worden ja. extra tests gedaan, of niet? De, nou, die band is eigenlijk al ontwikkeld. Ik vermoed dat Pirelli al lang heeft geweten... dat dit zou kunnen gebeuren in deze situatie. Die band die was er al. De vorige Grand Prix in Canada is die band, uh, hadden ze die band bij zich. Die hebben ze niet gebruikt. Maar die band is er dus al wel. En die nemen ze dus nu mee naar Duitsland. En iedereen rijdt daar met die nieuwe band... met die andere uh, gordel, dat andere draad als het ware erin. Een andere versteviging. En daardoor zal ja, dit probleem zich niet meer voordoen. De vraag is alleen wel... Um, de, wat is de karakteristiek van die band? Hoeveel verschil, verschillende rondetijden onder? Dus dat wordt, ja, dat wordt toch wel weer spannend. Maar is het toch, toch, toch, ik blijf het toch een beetje een raar verhaal vinden. Die band is ontworpen om de ene ronde wat harder te gaan en de andere ronde weer wat zachter? Nou, dat klopt. Het is, het is, het is iets anders. Uh, die band is zo ontworpen dat die, als je hem er bijvoorbeeld 20 ronden onder hebt, dat hij de eerste ronde een andere karakteristiek heeft dan de laatste ronde. En dat is allemaal gedaan om het inhalen te bevorderen. Als die band dus minder goed wordt, ja, dan moet je dus bandenmanagement uh, hanteren als coureur. Je moet zorgen dat je je banden een beetje spaart, zodat je het als het ware niveleert. Je smeert het uit, die karakteristiek. Hij moet eigenlijk dus die 20 rondes, dat je hem onder je auto hebt zitten, moet hij, ja, de hele tijd op dezelfde wijze uh, afrollen. Nou, er zit er is een beetje verschil in, alleen het verschil is te groot. En ja, er klagen heel veel teams klagen daarover. Nou werd er ook ge geopperd dat het misschien aan de curbstones lag... die rood-wit ge blokjes? Uh... Um, ja, dat is het niet. Dat denk ik niet dat het is. Er is onlangs ook nog gereden daar... met, met min of meer dezelfde band onder een sportscar. En toen gebeurde het allemaal niet. Um, het, het is een combinatie van alles. Het was relatief warm, 25 graden. Er liggen daar wat hogere curbs. Um, maar het is vooral het staaldraad geweest... in die band die te heet werd. En je kunt het ook zien. Bij een van die klapbanden uh, liep eerst het loopvlak eraf. Nou, dat staaldraad... Dat dat daarvoor dat het loopvlak aan de band uh, blijft zitten. Dat loopvlak loopt eraf. Daarna blijft er eigenlijk weinig over. En dan explodeert die. En, en, nou, nou, dan kan ik me voorstellen dat dat een hartstikke gevaarlijk is. Hè? 300 km per uur gaan die uh, wagens. Uh, de klapband, dat, lijkt me niet, dat vind ik al niet fijn met 100 km per uur. Nee, dat is, dat is zo. Maar eigenlijk is het veel gevaarlijker voor de, voor de auto die erachter rijdt. Je zag dat bijvoorbeeld ook bij Alonso. Die reed achter een auto met zo'n klabband. Dat loopvlak komt eraf. Ik weet niet precies wat het weegt, maar zomaar een kilo of vijf. Dat vliegt door de lucht. Als je dat als achteropkomende coureur tegen je helm krijgt, Ja, dan is het dramatisch. De coureur zelf die een klabband heeft, dat is vervelend. Want dan ligt hij of uit de wedstrijd, of hij loopt in ieder geval een ronde achterstand op, omdat hij langs naar de pits moet. Het is niet zo dat je vreselijk onderuit kan gaan. Ja, je kunt de auto kwijtraken, je kunt in de muur terechtkomen, maar daar zijn ze allemaal op berekend. Dat is, dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Het is vooral voor het, voor het andere verkeer... is het natuurlijk ja, toch wel gevaarlijk. Nou, gevaarlijk zou ik dus inderdaad zeggen. Hè, want Pirelli is de enige die de banden uh, levert... voor de Formule 1. Zou het niet beter zijn om er een beetje concurrentie in te brengen? Door bijvoorbeeld Michelin en Bridgestone... ook uh, in een competitie te brengen eigenlijk? Ja, dat is geweest. Hè. In het verleden was, was Michelin en Bridgestone... die deden het samen. Toen hebben ze, er is er een keer een voorvalletje geweest... in Indianapolis, volgens mij 2007 of 2006 geloof ik. Uh, Michelin had een band die, uh, ja, die sprong ook... Als die als hij onder een verkeerde druk stond, en toen is er besloten door Michelin om niet te rijden, heeft Bridgestone alleen gereden met zes auto's. De teams die op Bridgestones reden, die hebben gereden. Dat waren dus zes auto's. Nou, dat was een drama destijds. Toen heeft de FIA besloten dat moeten we niet meer willen. We moeten niet twee teams, twee bandenleveranciers hebben. We moeten er gewoon één hebben. Dan heeft iedereen dezelfde band. Dan staat het ja, relatief gelijk als het gaat om banden. Uh -huh. En nou heeft Pirelli toevallig ook nog een paar weken geleden getekend voor het komend jaar. Maar kan je wel vertellen, als dit weer gebeurt, komende week of een andere keer... dan hebben ze echt een probleem daar in, uh, in Italië. Ja, en uh, tot die tijd uh, is er spektakel om naar te kijken. Uh, uh, heb jij iets om over te schrijven? En hadden wij iets uh, om over te praten? Dat is dan toch ook wel weer lekker, hè? Werner Burding, autojournalist van uh, onder meer De Telegraaf. Dank je wel. Goed, graag gedaan. Twee minuten over half vijf, Radio 1 nu al wakker. En we zitten echt midden in het sportseizoen naar de Tour de France. We hoorden de Formule 1. We hebben de TT in Assen net gehad. En zometeen. Op deze zender ook alles over het, uh, de start van het voetbalseizoen in Nederland alweer. Want uh, ja. het is nog niet afgelopen. Of we beginnen alweer. Precies. De competitie is nog niet bezig. Maar er gaat wel een hoop gebeuren. Uh, maar eerst mag u eventjes gaan staan. Even, uh, doe even een mooi festje aan. En, en zing het uit volle borst mee. Meat Love and Paradise bij de Dashboard Line.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 bij het dashboard Light hoeft eigenlijk geen afkondiging meer. Midlow. Het is pas begin juli, maar onofficieel is het nieuwe voetbalseizoen in de eredivisie alweer begonnen. Officiële competitiewedstrijden worden er dan nog wel niet gespeeld. Maar al wel wordt er weer volop getraind, geoefend en getransferd in het voetballand. Voetbalsite katanacho.nl zit er zoals altijd weer bovenop. En aan de telefoon hebben we Pieter Zwart. Zeg Pieter, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die arme voetballers hebben tegenwoordig ook geen vakantie meer. Hè? We zijn net uh, van de Confederations Cup af en, en nu alweer volle bak. Ja, dat gaat uh, tegenwoordig heel erg hard. En zeker omdat je bijna iedere zomer wel een, uh, een of ander toernooi hebt. Of het is een jeugd of het is een groot of het is een BK of het zijn de Olympische Spelen. Ja, mm. En dan gaan ze bijna in één keer door. Dus dat is uh, ja, vermoeiende seizoenen zijn dus voor de spelers. Nou, het belangrijkste van de voetbalzomerstop is eigenlijk al dat het transfermindo dat uh, aanbreekt. Nou, dat betekent dat er wat uh, spelers van clubs verwisselen. Wat zijn de opvallendste aankopen in Nederland tot nu toe? Uh, ja, in Nederland zie je eigenlijk vooral dat er heel veel spelers zijn vertrokken tot nu toe. Nou, bijvoorbeeld de PSV die zijn ja, bijna het hele elftal kwijtgeraakt. Jongens als Mertens, als uh, Lens die voor veel geld naar het buitenland zijn gegaan. Erik Pieters ook. En uh, ja, de meest opvallende transfer is waarschijnlijk ook nog wel die van Maherk... juist naar PSV van uh, AZ af. Uh, ja, dat is natuurlijk veel voet in de aarde gehad. Uh, Lang geruchten gaat hij naar AIS, gaat hij naar PSV. En uh, PSV heeft die slag gewonnen, dus dat is wel een... Uh klein succesje van op de trends van de markt. Ja, ik heb het idee dat het dit jaar best wel rustig is. Hè? Heeft dat misschien te maken met het selectiebeleid van Louis van Gaal voor het Nederlands elftal? Van je, je hebt eigenlijk gewoon speelminuten nodig om een aanmerking te komen voor een plek in de selectie voor het WK van 2014. Ja, ik denk dat het, dat het een onderdeel is, maar ik denk ook dat het nog heel erg op gang gaat komen, omdat je vaak ziet dat uh, op een gegeven moment in de buitenlandse competities, ja, dan begint het grote geld te rollen, zeg maar. En dan, euh, nou ja, weet je, clubs raken steeds meer spelers kwijt. En dan kopen die weer bij een andere club in. Nou ja, En dan gaat het zo rollen. En uiteindelijk komen de, klei de kleine bedragen, die blijven zeg maar over. En die komen dan in Nederland terecht. En pas nadat het geld binnen is, kunnen Nederlandse clubs zelf weer gaan kopen. Dus... Ja, dat is dus uh, ja, even wachten of die transfermarkt echt goed op een gang komt voor Nederlandse clubs. Als we kijken naar de Eredivisie staan er nog juweeltjes uh, in de etalage... die zomaar weg kunnen gekocht worden door een grote buitenlandse club binnenkort? Uh, nou, ik denk niet dat er heel veel spelers op dit moment in de Eredivisie zitten... die naar een grote buitenlandse club kunnen. Die dat nu al aankunnen, maar Van Ginkel die gaat waarschijnlijk uh, naar Chelsea. Die is van Vitesse, uh, ja. hè? Ja, Boni van Vitesse staat natuurlijk ook in de etalage... Nou ja, bij Ajax heb je het trio wereld, Eriksen en uh, Siem de Jong, die ja, ook al een tijdje, nou ja, waar allerlei geruchten over gaan. Dus ja, dat zijn eigenlijk de voornaamste spelers die nog wel eens zouden kunnen vertrekken. Hm. Eh, heb, je, heb je eigenlijk al trainingen bekeken? Uh, nou, ik heb uh, van, van in de eerste keer nog geen uh, trainingen gezien, uh, Momenteel nee. En als we kijken naar de, de clubs, de voorbereidingen is bij veel clubs al be, begonnen. Um, wat wordt een grote verrassing dit seizoen? Bijvoorbeeld Vitesse, die piekte vorig jaar naar een vierde plaats. Kunnen ze dat herhalen? Uh, ja, ik heb Vitesse zaterdag zien voetballen. En uh, nou ja, daar moet nog wel veel gebeuren. Want uh, ja, Vitesse, dat is eigenlijk ieder jaar, is het maar even afwachten. Wat komt er van Chelsea aan? Wat, wat komt er nog? Ja, want daar Erg, hebben ze een belangrijke even... band mee hè, met Chelsea. Uh, eventjes, uh... Ja. Ja, de eigenaar is ook erg close met de eigenaar van uh, Chelsea. Uh, en het is, het is onduidelijk hoeveel Chelsea... nu nou echt uh, de vinger in de pak pap heeft bij Vitesse. Maar uh, ze hebben daar in ieder geval wel het een en ander te vertellen. En, uh, ja, maar op dit moment is uh, ja, dus ze spelen met bijvoorbeeld Tim Cornelissen... die naar voren gaat degraderen met Willem, met Willem II. Spelen ze nu in de voorbereiding als respect. Omdat ze voor de rest... ...geen rechtsbek kunnen vinden. En zijn zoon toch geloof ik niet... ...jeugd bij Vitesse. Dus ja, zolang tot hij bij rechtsbek in de voorbereiding. Maar dat is waarschijnlijk niet de man waarmee ze het seizoen in willen gaan. Ja, andere titelkandidaten zijn natuurlijk traditioneel Ajax, PSV... ...en misschien ook wel Feyenoord... Hè, ...waar de afgelopen twee seizoenen toch best knap gepresteerd. Van wie verwacht je het meest uh, als je daar nu al een klein beetje zicht op kan hebben? Ja, als je nu zou mogen zeggen... ...dan zou je misschien wel zeggen Feyenoord. Want ik denk dat Feyenoord een van de weinige teams is die misschien wel... Volledig bij elkaar gaat blijven. Dat is een groep die is nu al een paar jaar bij elkaar. Heel erg naar elkaar toegegroeid. Een heleboel van de jongens die spelen eigenlijk al sinds met elkaar sinds de F1. Dus ja, dat is een heel hecht elftal. En ze hebben nu natuurlijk pelle definitief vastgelegd. En het lijkt erop dat daar hoogstens Bruno Martens-Indi gaat vertrekken. En dan zou het natuurlijk kunnen dat ze. toch weer kampioen kunnen worden van Nederland voor het eerst in het jaar. Maar. Ja, verder zijn natuurlijk AX en PSV natuurlijk de absolute ja, titelfavorieten zoals eigenlijk altijd. Nou, dan wordt er volop gehandeld in spelers. Het moet nog allemaal een beetje op gang komen. Maar ondertussen staan de eerste wedstrijden ook alweer op het programma. Volgens mij Europees is er vanavond al gespeeld. En wordt er ook deze week alweer gespeeld, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat voor, ja, volgens mij is ja... Begin deze week is er inderdaad weer rond de Champions League gespeeld. En uh, dat is ook een wat voor Nederlandse club natuurlijk uh, op het programma staat. Bijvoorbeeld PSV, die moet ook... Uh, al snel weer aan de bak voor, uh, ja, voor de Champions League. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Omdat ja als zo'n club de voorronde van de Champions League haalt, dan komt er 10 miljoen binnen. Zeg maar. En dat is voor een Nederlandse club, is dat echt een aanzienlijk deel van de begroting. Dus ja, de belangrijke wedstrijden die beginnen meteen al. Kijk, om zulke bedragen gaat het dus hè? vele miljoenen. Pieter Zwart van katalansio.nl, jij houdt het in de gaten en dat zal je ook nog wel blijven doen, neem ik zomaar aan. Dankjewel en een goede morgen. Radio 1, 16 minuten voor 5. Zometeen gaan we op zoek naar buitenaards wezen, uh, Buitenaards leven, moet ik zeggen. Eerst Blurb Lines, Robin Thick. Thank you. S'nachts luistert u ook Radio 1 krijgt u nieuws in de nacht van Omroep BNL in Nu Al Wakker. En iedere week spreekt in dat programma ook een bekende of onbekende Nederlander de voicemail in van onze premier. Deze week komt die Nederlander uit de autobranche. Die branche heeft het namelijk zwaar te verduren. Peter Mesker runt een autobedrijf, Lexmond. En hij wil onze premier graag het volgende vertellen. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hallo Mark, met Peter Mesker. personenwagendieren van Mitsubishi en Peugeot in Lexmond. Ik wil je mijn ernstige zorgen melden omtrent de automotiefbranche. Het consumentenvertrouwen erin is zo ver gezakt... dat er in ons geweldige vak het mobiliteit houden van Nederland geen droog brood meer te verdienen valt. Vaak wordt het door onze klanten genoemd dat de politiek bepaalt welk type auto's er verkocht worden. Nou, als dealer van Mitsubishi en dus met de komst van een 0% auto in het vooruitzicht... kan ik dat niet anders dan onderschrijven. En om nog wat meer kolen op het vuur te gooien... wordt juist omtrent dit type auto en dit type uh, elektrische auto... de discussie vandaag nog even extra opgevoerd... De klant rijdt langer door en stelt de aankoop en onderhoud uit... waardoor het bedrijfsresultaat van de hele brand onder druk komt te staan. Beste Mark, ik wil je dan ook uitnodigen om komende zaterdag... als ik gewoon aan het werk ben, op de koffie te komen. Zodat ik je een marktvorm voorstel kan doen voor een nieuwe auto. Want ik zag in de krant dat je een oudere auto rijdt... van een merk dat de crisis niet heeft overleefd. Daarmee kun je het Nederlandse volk echt laten zien... en je kiezers hoe het hoort en... Zoals hier gezegd wordt, goed voorbeeld doet goed volgen. Mijn collega's en ik zijn elke dag in touw om op een leuke en eerlijke manier ons geld te verdienen. Een klein beetje steun vanuit de Haag, waar ze, zoals ik begrepen heb, de slooppremie weer in het leven hebben geroepen, is dan ook meer dan welkom. Beste Mark, jouw uitdaging is om de motor van de economie weer aan de praat te krijgen. En zoals bij elke motor is, brandstof voor nodig om die te kunnen laten draaien. Als je dat gaat lukken, dan komt onze automotor ook zeker weer op stoom. Bedankt voor je tijd en veel veilige kilometers gewenst... en wellicht tot ziens van alle autocolleges. Groeten vanuit Lexmond van Peter Mesker. Een geluid uit de auto-industrie. Peter Mesker sprak de voicemail in van onze premier Mark Rutte. is Radio 1, 10 minuten voor 5. Nu al wakker, van Omroep WNL. of Barcelona are filled with blood and rain. The war is rolling over Spain. Men and women running with sticks of dynamite. Storming stone buildings in the middle of the night. In the window near the last of the Sinotel Colón. Machine can sweep the square for fun. The rich draw the steel curtains the poor just lock the door. They don't want Never, never, never, never, never stop, never stop. It never, never, never, never, never stop, never stop. Attack. The night of dirty men took around the flag The boredom and the lack of sleep, the tin cans in the mud And red is the color of our blood Never, never, never, never, never stop Never stop, we never Trenches and the blankets on I have seen the tears of all a farewell letter I have seen the faces that no bullet can hurt I have seen the spirit that no bomb can shatter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 de tranches en de blankets, no bullet spirit no Sketches of Spanje. Op radio 1. De kans dat we toch echt buitenaards leven gaan ontdekken lijkt steeds dichterbij te komen. Er is nog steeds geen bewijs van leven gevonden. Maar wetenschappers schatten nu dat er zeker 60 miljard planeten in ons melkwegstelsel zijn die geschikt zijn voor leven. Eén probleem, de planeten staan nog altijd ietsje te ver weg om te kunnen zien of ze ook echt aliens op die planeten rondlopen. Rob van den Berg is directeur van de Space Expo in Noordwijk en houdt het nieuws nauwlettend in de gaten. Goeienacht Rob. Jazeker, goeienacht. Nou, hoe zijn de wetenschappers nou op die 60 miljard gekomen? Dat is een moeilijke rekensom. Ja, dat is een, een rekensom uh, inderdaad. We hebben tot nu toe uh, iets meer dan duizend uh, planeten ontdekt buiten onze eigen zon. Die hebben we dus echt uh, waargenomen. En uh, we hebben gezien dat uh, sterren uh, eigenlijk heel vaak planeten hebben. Met andere woorden... Um, een ster zonder planeten is eigenlijk een uitzondering. En een deel van die planeten zou dan in theorie weer bewoonbaar kunnen zijn. En dan is het rekenen en dan kom je op een, dat enorme grote getal uit. Nee. Dat, is, dat is best groot nieuws, hè? Ja. Volgens mij uh, 60 het uh, uh, bij iedere ster een planeet. Ja, het is, het is een beetje oud nieuws weer. De astronomen die, uh, die springen niet zo snel uh, naar buiten, denk ik, met, uh, met dit soort nieuws. Het was voor mij wel een grote verrassing. En zeker een aantal jaren geleden hadden we het idee dat planeten een uitzondering waren. En nu blijkt het dus inderdaad uh, de regel te zijn. En dus als je s'nachts naar buiten kijkt en je ziet al die sterren twinkelen... dan is het toch een bijzonder idee dat je weet dat vrijwel al die sterren planeten hebben. Ja. En, en wat voor implicaties heeft dat? Um, ja, de vorming van planeten eigenlijk best gewoon is uh, in het heelal. Uh, dat, dat geeft natuurlijk een heel ander beeld op... Uh, ja, hoe je denkt over onze eigen planeet en ons eigen zonnestelsel... en het idee dat we misschien leven ook nog eens een keer op die planeet is... Ja, dat, dat heeft grote implicaties. Ja. Hoe weten we dat dit bewoonbare plaatsen zijn? Ja, um, wat we tegenwoordig kunnen met hele goede ruimtetelescopen... is uh, kijken of planeten een, een atmosfeer hebben... Hè? Of, de, of de lucht uh, om zo'n planeet heen zit... En we kunnen zelfs kijken met hele gevoelige instrumenten of er misschien uh, zuurstof en vloeibaar water op zo'n planeet uh, aanwezig is. En dat heeft iets en, met te maken met de kleurtemperatuur, toch? Ja, dat klopt. Uh, zo'n planeet moet in een goede baan om de ster zitten. Hè. Niet te ver weg, dat het te koud is, dat het water bevriest. En ook niet te dichtbij, dat het allemaal uh, direct uh, verdampt. En nu blijken er sterren te zijn um, die een hele brede leefbare zone hebben, zeg maar. En als daar weer zoveel planeten om een ster zitten... dan vallen er dus gewoon een aantal binnen die leefbare zone. Ja, en dat, zes, dat getal 60 miljard, hoeveel zegt dat nog? Um, ja, daar wordt nog wel een beetje over getwist. We weten dat er in ons eigen melkwegstelsel zo'n 200 miljard uh, sterren zitten... Nou, een heel groot gedeelte van die sterren, die hebben zo'n hele grote leefbare zone. En als je dan doorgaat gaat rekenen, kom je op die 60 miljard. Maar het zijn een speciaal soort sterren, zogenaamde rode dwergsterren. En uh, wetenschappers vermoeden weer dat die een heel erg sterk magnetisch veld hebben. En als die een sterk magnetisch veld hebben, het wordt misschien een beetje ingewikkeld dan. Maar dan is dat uh, gevaarlijk, zeg maar, voor de planeten die daar omheen cirkelen. En dat zou dan juist weer tegenspreken, dat er leven is. Dus okay. uh, we weten in ieder geval dat er heel veel planeten zijn die leefbaar zouden kunnen zijn. Maar of het echt 60 miljard zijn of 10 miljard, uh, dat is nog steeds een enorme aantal. Ja, uh, uh, Rob van der Berg, uh, uh, niet voor niks directeur van de Space Expo. Ik vraag u even op de man af. Zijn wij met z'n allen de enige in het melkwegstelsel? Of durft u stellig te zeggen dat dat niet zo is? Nou, ik durf vrijstellig te zeggen dat wij niet de enige zijn met zoveel planeten om ons heen, dan moet ergens leven rondlopen daarbuiten. Waar moeten we dan aan denken? Want we denken natuurlijk altijd vanuit de jaren 50 en 60 aan, aan Marsmannetjes en van die wijd uitlopende gezichten. Maar heeft u eigenlijk enig idee? Nee, daar kunnen we geen idee uh, van hebben. En als er leven is op een planeet... dan zal het in de meeste gevallen misschien zelfs heel primitief leven zijn. Bacteriën en dergelijke. Ja. Maar ja, daaruit zal toch ergens wel eens een keer wat intelligent leven voortspruiten. Maar hoe het eruit ziet, geen idee. Nou zeggen mensen wel eens, uh, er komen aliens naar deze wereld. Zou dat gebeurd kunnen zijn inderdaad? Nou, dat denk ik weer niet. Ik geloof absoluut in buitenaard leven, maar niet in ufo's en dergelijke. Die afstanden zijn zo enorm groot... Als je dan toch al die moeite hebt gedaan om, om tientallen of duizenden jaren hier naartoe te vliegen, ja, dan ga je je toch niet zo verborgen houden, denk ik. Maar dan uh, ga je toch contact maken met die bewoners. Ja, je, maar je, je, weet niet. je weet natuurlijk niet of wij vriendelijk zijn, hè? Nee, dat ook nog eens een keer. En het omgekeerde. Daar zijn de radiosignalen in. Ja. Maar misschien denken die aliens van, hé, hey, fijn, nog een planeet om te veroveren. Dus omgekeerd zou ook nog kunnen. Ja, het zou kunnen, maar het lijkt me toch ook wel dat je hier, als je hier op deze planeet uh, landt, dat je niet meteen denkt, nou, laat, uh, laat ik me meteen uh, zwaaien, jongens, hier ben ik uh, buiten wezen. Dat is ook weer zoiets. Nee, inderdaad. Misschien wachten ze nog even, ja. De, goed, uh, we dwalen af, maar in ieder geval de belangrijkste conclusie, uh, of twee belangrijke conclusies. Uh, het is normaal voor sterren om planeten bij zich te hebben, en uiteindelijk zijn er zo'n 60 miljard planeten in ons melkwegstelsel waar mogelijk leven mogelijk is. Dat was hem, hè? Ja, dat is hem, helemaal. Rob van den Berg van de Space Expo, dank u wel en uh, maak er een hele mooie dag van. Ga ik doen, graag gedaan. Bedankt. In het volgende uur van Nu Al Wakker gaan we kijken naar het volleybal... Beachvolleyball in Polen. Ja, het klinkt misschien wat krom, maar het gebeurt echt. Er is zelfs een WK bezig daar. Ja, er is een strand op een hele afgelegen plek, heb ik me laten vertellen. En we gaan het hebben over het uh, afluisterschandaal. Ja, genoeg te bespreken. Zometeen in Nu Al Wakker. Eerst daar het nieuws van 5 uur van NOS. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.